Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. De Griekse oud-premier Tsipras lijkt de verkiezingen te hebben gewonnen. Volgens twee exit polls heeft zijn partij Syriza de meeste stemmen gekregen. Ook uit de eerste getelde stemmen blijkt dat. Syriza zou op 35% uitkomen, de centrumrechtse partij Nieuwe Democratie op 29%. De partijleider van Nieuwe Democratie heeft zijn verlies al toegegeven en Tsipras gefeliciteerd. Syriza zegt dat er binnen drie dagen een nieuwe regering is, daarvoor moet wel een coalitie worden gesloten. Brandpunt Reporter mag vanavond een onderwerp uitzenden over Volkert van der Graaf. De moordenaar van Pim Fortuyn had een verbod op de uitzending geëist... omdat er voor hem belastende informatie in zou zitten... maar de Amsterdamse rechtbank heeft die eis aan het begin van de avond afgewezen. In het programma zijn opnames met een verborgen camera te zien... waaruit zou blijken dat Van der Graaf zich niet heeft gehouden... aan het mediaverbod dat hem is opgelegd toen hij voorwaardelijk vrijkwam. Volgens Brandpunt kan dat betekenen dat hij de resterende zes jaar van zijn gevangenisstraf... geheel of gedeeltelijk moet uitzitten. De dodelijke steekpartij in de gevangenis in Zoetermeer komt niet als een verrassing. Dat zegt advocaat Sebas Dijkstra, die verschillende cliënten in de gevangenis heeft. Hij zegt dat hij van hen al twee jaar meldingen krijgt over een explosieve sfeer en onderlinge bedreigingen. Ook een ex-gedetineerde zegt dat in de Zoetermeerse gevangenis bij het minste of geringste de vlam in de pan slaat. Bij de steekpartij van vanmiddag werd een gevangene doodgestoken door een mede gedetineerde. De 25-jarige dader sloot zichzelf met het slachtoffer op in een kleine ruimte waar die door een arrestatieteam werd opgepakt.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 This time, no, why do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 I go to anywhere I fall Sometimes I believe, at times I miss you know, I can fly high. www.zfmzandvoort.nl Ik vind Ik goed Never broken by you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 FM. FM's antwoord. 106.9 oh oh! FM. 1, 2, 3. Un pasito pa'lante, Maria. 1, 2, 3. Un pasito pa'atra...